Uur. City Dijkers met het NOS Journaal. De topman van computerbeveiligingsbedrijf Crowdstrike... heeft nogmaals excuses aangeboden voor de wereldwijde computerstoring van gisteren. Die werd veroorzaakt door de software van het bedrijf. In een automatische update zat een fout... waardoor talloze computers niet meer konden worden opgestart. In een brief heeft de topman van Crowdstrike beloofd... dat hij binnenkort bekend maakt welke maatregelen het bedrijf gaat nemen... om te voorkomen dat nog een keer zoiets gebeurt... De internationale politieorganisatie Interpol, Europol en de Spaanse politie hebben invallen gedaan in 25 landen. Het gaat om een grootschalige actie tegen kunstmokkel. Agenten vielen lucht- en zeehavens binnen, maar ook veilinghuizen en musea. Bijna 6500 kunstwerken zijn daarbij in beslag genomen en 85 mensen zijn opgepakt. De politie verwacht nog meer mensen op te pakken naar aanleiding van de actie. Oekraïense Oekraïnse president Zelensky heeft Donald Trump gefeliciteerd met de nominatie voor de Republikeinse presidentskandidaat. Zelensky zegt dat hij in een persoonlijke ontmoeting met Trump ook zal gaan praten over welke stappen er genomen moeten worden voor vrede in Oekraïne. Trump beweert dat hij snel een vredesdeal voor elkaar zou krijgen tussen Rusland en Oekraïne als hij in november herkozen wordt als president van de VS. In Nijmegen hebben gisteren ruim 41.000 van de in totaal 45.000 deelnemers de eindstreep gehaald van de Vierdaagse. De afstanden werden op de laatste loopdag vanwege de hitte ingekort met 10 kilometer. Een deel van de lopers liet zich ook sponsoren. In totaal is 1,1 miljoen euro opgehaald voor verschillende goede doelen. Het weer, droog en rustig weer. Het is niet kouder dan 16 tot 20 graden vannacht...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 knife so i don't dare no i don't dare Van ZFM, ZFM. Gonna let her feel it I feel she's a woman inside like She's more than a baby dream She's my fantasy And she belongs She's dream cheese my fantasy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 it main of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 het is mijn dag Stel hem aan om een dag, Bel Nee, nu? is serieus, Het is echt mijn dag, niet serieus, niet serieus, echt, Ik serieus echt niet pul Nee, het is mijn dag, Bel Het is mijn dag Oh mama! Echt lachje. <laughs>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 een beetje, een beetje, een Chacalaca, chacalaca. Quiero que me agarres con, con la las patas, como, como, nudo de porra, como, como, como garra pata, chacalaca, como chacalaca. Oh, yes.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 Check it yes. van Zandvoort, Zandvoort op 106.9 ZU